Uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de gemeente heeft met zorginstellingen nog geen contracten afgesloten voor de jeugdzorg. Gemeenten hadden dat voor vandaag moeten doen. Voorzitter Hans Kamps van Jeugdzorg Nederland noemt het onacceptabel. Hij vreest dat zorgaanbieders niet kunnen wachten tot op 1 januari de nieuwe wet ingaat en alvast onderdelen gaan afstoten. Ook vreest hij onder meer voor nieuwe wachtlijsten. Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar duizenden vrijwilligers die mee moeten doen aan de grootste rampenoefening uit de geschiedenis. Die oefening wordt in februari volgend jaar gehouden en is ook bedoeld als stresstest van een nieuw burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. De oefening gaat uit van een rampenscenario waarbij grote groepen mensen worden getroffen en waarbij op verschillende manieren hulp moet worden geboden. Virgin-topman Richard Branson zet zijn commerciële ruimtereizen door. Dat heeft hij laten weten na het ongeluk van gisteren... met een ruimtevaartuig van Virgin. Daarbij kwam één piloot om en raakte een tweede piloot zwaar gewond. Branson gaat vandaag naar de plek waar het ruimtevaartuig is neergestort... in de Mojave woestijn in Californië. Het toestel Spaceship Two explodeerde tijdens een bemande testvlucht... en Branson heeft gezegd volledig mee te zullen werken... aan een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In Zeeland wordt de slag om de Schelde herdacht vandaag precies 70 jaar geleden. Volgens sommige historici bepaalde de slag in 1944 het verloop van de oorlog en is het bijna net zo belangrijk als die day De geallieerde landingen worden onder meer herdacht met een stoet van historische militaire voertuigen, kransleggingen en herdenkingen. Het weer dan. De zon schijnt flink. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond kan er wat lichte regen vallen. Morgen zijn er dan weer zonnige perioden. Dan is het in ieder geval tot de avond droog. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de van de ANWB. Er staan een lange file bij de werkzaamheden op de A16... vanuit Rotterdam naar Breda, bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan beter over de A29 rijden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zo. met Floris Faber, onze gast hier, al heel lang. Ja, hij gaat wel helemaal onderuit zitten, maar uh, zoals beloofd, we zouden hem fileren en dat gaan we er ook doen. En toen riep hij nog, kom maar. Floris, uh, welkom in je Rut. Hij lacht alleen maar. Ja, hij zegt nog niet, nee, zeg nee, ik wacht even af. Dus. <laughs> nee, wij willen het dus eens met, uh, met jou hebben over uh, uh, hoe het is, hoe het was en hoe het wordt. Um, je bent uh, al heel Hij lang... We je het over uh, de politiek? of? Uh, nee, daar zouden we het niet over hebben. <laughs> oh, die hebben we wel uitgenodigd, maar die komen niet. Nee. Ik weet niet waarom. Maar, uh, die verschuilen zich een beetje achter de burgemeester, heb ik het idee. Maar we gaan het niet over de politiek, we gaan het over het hotelierschap hebben. Jij zit hier al, al jaren. Ja. Hoe lang bestaat Hotel Hoogland? Nou, Hotel Hoogland bestaat natuurlijk al heel lang. Het, uh, het centrale huis uh, 110 jaar inmiddels. En de andere huizen zijn daarna gekomen. Maar uh, ik zit hier al 22 jaar. 22 jaar in, in, in het in hotelvak. Ja. Ja. Nou ja, langer natuurlijk. Ja, oké. Okay, Toen ben je hier gekomen. Ja. Um, wat was in, in, in die, uh, zeg maar, 20 jaar geleden bijzonder aan, uh, aan Zandvoort? Ja, dat is moeilijk, hè? Um... Rob, je hebt toch je gast hier hierheen weten te trekken uh, met het label Zandvoort. <laughs> Dus er moet er ook iets zijn waarvoor waar mensen 20 jaar geleden naar Zandvoort kwamen. Ja, Zandvoort is natuurlijk altijd een hele bijzondere badplaats geweest. En, maar... Als wij zo gaan beginnen. Kijk, jullie vragen mij, eigenlijk was het de vraag gisteren aan de telefoon. Van, nou, wat weet je van het seizoen? Dan ga je er iets over vertellen. Daar komen we ook oh, nog. Ja, okay. Maar we hebben alle tijd. Dus We gaan terug naar toen. Ja. En, uh, Want daar, daar begint het. Ja, maar ik heb hier als jochie natuurlijk op het stand gewerkt. En daarna ben ik naar de hotelschool gegaan en zo. En ik heb van alles gedaan. En toen uh, op enig moment wilde ik mijn eigen winkel hebben. En dat is Hotel Hoogland geworden, waar ik al zaken mee deed vanuit het reserveringscentrum. Mm -hmm. Daar was ik al 17,5 jaar eh, directeur van. En eh, Hotel Hoogland was eh, van de middencategorie misschien wel het beste hotel. Samen met een Zuiderbad bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is ook een prima hotel natuurlijk. En eh, toen had je eh, beweging, eh, internet bestond helemaal nog niet zelfs. Uh, de mensen kwamen langs en je had een bordje simafrij uit en er was heel veel uh, uh, het simafrij bed en breakfast tegenwoordig en mensen kwamen langs de straat, er waren nog veel opstanden op het moment dat een, een richting verkeer ging worden, want dan kwamen ze niet meer langs de deur ja. en kwamen ja. ze niet vragen of er nog kamers vrij waren ja. Ja. en um, dan had je in het begin heel veel uh, met vaste gasten te doen dat heb ik nog steeds, dat heb ik ook verder opgebouwd en Je hebt natuurlijk in Zandvoort twee seizoenen. Had je toen mm -hmm. uh, de bolletijd, april-mei als keuken of open gaat. En uh, dan de zomer. En dat was uh, vroeger op 1 november afgelopen. <coughs> en uh, het voorjaar uh, is uh, groepstoerisme. Merk je dat nog steeds, die bolletijd? En zomertijd? Ja, is dat, dat is het. In Zandvoort ja. hebben de meeste mensen daar gewoon geen, geen weet van. Het is hoogseizoen. Bussen, hè? Nou, het enige wat je vol, ziet zijn er dus bussen, bussen op de zon geslaan. Vol, ja. En dan denk je oh, bus. Ja, ja het bussen. En uh, ik ben daar uh, na een paar jaar mee gestopt met die groepen. Omdat me dat te lastig werd. En omdat het groepstoerisme toen terug ging ja. lopen. Ja. Uh, uh, toen koos ik voor individuele gasten. Dat heb ik volgehouden. En dat is ja. ook prima voor mij. Uh, uh, dan krijg je uh, veel vaste gasten. Vroeger deed ik zaterdagavond één nacht niet. Want het was me tekort. Dat is allemaal veranderd. En uh, ja, nu ben je volmaakt afhankelijk van internet. En uh, de boekingen komen op de printer binnen. En dan heb je wel eens 's avonds om negen uur een bevestiging voor dezelfde dag. Ja. Dus je moet er bovenop zitten. Ja. Dus daar moet je ja. echt bovenop ja. zitten. Dat Alles moet dan ook klaarstaan. Ja. Uh, ik zie op internet een kamer leeg. Daar wil ik nu een en dan moet ik dus ook Ja, maar je boekt zijn. hem ook vanaf je telefoon. Hè? Dus ja, ja. je moet vanuit uh, de hotellerie. Uh, en dat is ook waar we... Ik zit in het bestuur van in Nederland. En dan is hotel en pension en zo. Dat is mijn uh, pakken, Jan. Een mm -hmm. beetje. Maar uh, er zit zoveel verschil natuurlijk. En je moet uh, eigenlijk op die telefoon ook bereikbaar zijn. Ja. En dan heb je al die apps en al die last minute dingen die daarin zitten. Maar die kamer moet wel klaarstaan. Ja, en je plassen. moet wel zorgen dat je de goede prijs erin hebt staan. Dat is, dat is iets van de laatste tijd. He? Ja, dat absoluut. Is, en ja. Dat, is, dat is best wel lastig. Omdat... Ja kijk vroeger had je de hotelclassificatie en dan was er de verplichting om op de binnenkant van de deur de prijzen te hebben staan. Nee. Nou dat uh, deden privéadressen sowieso al nooit. Nee. En uh, dat is in de hotellerie ook helemaal weg want het is een prijs per dag. Je hebt vroegboekkortingen en je hebt last minute aanbiedingen en zo. Seizoensprijzen. Ja, seizoensprijzen en uh, <laughs> uh, maar dat werkt soms ook erg verkeerd want als je dan uh, de data van de DTM doorkrijgt. Ik ben altijd de eerste die dat weet omdat de journalist journalist die dan moet boeken, belt en zijn kamer reserveert, maar dan merk je Die hebben nog een goedkope kamer? Nou, we hebben vaste prijzen in dit hotel, daar, daar hou ik niet van. Maar dan nou, dat, dus de prijzen... da, da, da, Daar wil ik wel even over, over ja, beginnen, want uh, uh, jij hebt vaste prijzen, ja. wat er ook gebeurt is, antwoord? Niet helemaal. Ik heb uh, uh, de prijslijst voor het jaar. Ligt er. En dus in de winter is het wat voordeliger dan in het voorseizoen. In juno gaat hij weer naar. Juno is met N. Gaat hij naar beneden. En dan juli en augustus is weer hoogseizoen. En daar ontwikkelt zich september ook als een hoogseizoenmaand. Mm -hmm. Maar die liggen, die liggen vast. Er zijn hotels die. Uh, en, en, ik ga geen namen noemen, maar op het moment dat de DTM gevallen was, zag je prijzen moo schieten. Ja, dat vind ik slecht. Nou, dat denk ik ook. Maar goed, dat is, gebeurt. Uh, gebeurt. Dat, dat gebeurt. Ja. Uh, de, de grote ommezwaai is dus eigenlijk van uh, langskomen: heeft u nog een Simmer En uh, internet en, en alle apps Telefons, en dingen die. Uh, het gaat sneller, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Het boeken gaat sneller. Ja, en uh, kijk, er is ook een kentering gekomen, duur moment dat je een weekendje weg kon gaan boeken en zo, het, het, uh, het gaat voor veel mensen, en dat is ook een gegeven, dat was bij de KLM altijd, daar heb ik ook gewerkt, daar was het al een gegeven, het gaat om de prijs. En dan moet je, dat heeft de HEMA bijvoorbeeld ook in de wijk of ook, je moet dus, de prijs is één, ja. en dan de aankleding is twee, en dan mm. moet je eigenlijk een goedkope prijs ziek verpakken. Dat, dat, gebeurt, dat, doet, dat, dat gebeurt ook. Ja. Uh, nou ja, van toen aan nu. Hè? Uh, het seizoen is uh, uh, bijna ten einde. Want het is weer het laatste mooie weekend van, uh, ja. van dit jaar. Het is nu even over. Ja, het is nu ja. op. Ja. Ja. Is nu op. Ja. Ja. Hoe was het seizoen nu? Uh, voor mij was het uh, goed. Uh, uh, waar ik uh, berichten hoor, was het eigenlijk overal wel aardig. Uh, goed. Uh, ik praat dan over verblijfsturisme. Ik ja. heb dan over overnachtingen. Uh, ik hoor van de jongens van het strand dat ze ook een goed seizoen hebben gehad. Ja. En um, uh, we hebben een, uh, de maand augustus viel wat tegen. Maar dat heeft direct met het weer te maken. Ik, ik, vind het, ik vind het wel grappig dat je dit zo brengt. Want van de week hoorde ik ergens op een programma... augustus was slecht. Maar in mijn beleving was het iets minder. Net als wat jij zegt. Zo slecht was dat niet. Hè? Nee, maar ik praat nu over overnachtingen. Ja, ja. Uh, uh, omdat er veel last minute wordt geboekt... wacht iedereen een weerbericht af. En je kunt dus uh, vijf dagen van tevoren... een buienradar optikken en over op weerbericht. En dat doet ook iedereen. En uh, dan zie je bijvoorbeeld. Uh, dat ze op het laatste moment voor de weekenden. met dit mooie weer bijvoorbeeld komen. Ik heb vandaag acht kamers aankomst. En. Uh, omdat het toevallig vandaag mooi weer is? Om, ja, die zijn de laatste dagen geboekt. omdat het weekend er mooi uitzag. Ja. Oké. Okay. Is dat, is dat, dat is een gegeven van de tijd, hè? De, de, dat is een modern, kijk. Maar dat kan natuurlijk ook slecht uitpakken. Want uh, ik las uh, van een week vorige week een interview met. Uh, de voorzitter van de Stroompachters. En die zegt ja. In Zandvoort kan het hartstikke mooi weer zijn. In Halem is het slecht. Dus ik ga niet naar Zandvoort. Ja. Ja. Of andersom. Of andersom. Ja, dat is, maar dat is ook al uh, jaren hetzelfde bericht. Uh, ja. Er is ook eigenlijk behoefte aan een speciaal weerbericht voor Zandvoort. Ja. Maar kijk, als ik hier in de computer de op optik, dan krijg ik Zandvoort. Ja, oké. Okay. Maar ja, omdat ja, om, je gespecifieerd kijkt. Ja. ja, en dat... Um, maar uh, voor, ja, voor de strandpachters is dat wel eens lastig, want het is hier vaak heel mooi weer ja. en dan hangen de donkere wolken ja, dan boven Amsterdam ja. en dan komt er geen hond. Ja, dus uh, over het algemeen uh, hebben jullie, heb uh, want je zit natuurlijk in, ook in de Koninklijke Horeca Nederland en ja. daar heb je informatie ook van, dat het seizoen goed verlopen is in Zandvoort? Het was een goed seizoen. Uh, uh, er zijn, uh, als je praat over de, de bedden... Dan moet je wel signaleren dat er steeds meer bedden bijkomen in gebruik, in het gebruik. Dat is een beetje terug naar uh, de oorsprong van het zimmer met ontbijt En tegenwoordig noemen ze dat bed en breakfast. Hm. Of alleen maar bed, of appartementen verhuren, of whatever. En uh, uh, dat is wel goed. Ik, ik, kijk, vroeger, ik mag ook een beetje vroeger zeggen. Ja. Had je de hoge weg had je vol met prachtige middenklasse hotels. Marina, ja? en er waren leuke hotels. Allemaal nog met douche en toilet op de gang hoor, dat was toen normaal. Maar die mensen logeerden en die mensen gaan s'avonds het dorp in. En uh, die gaan de, in de Kijkstraat en of Haltestraat en die gaan daar wat eten. En ja. die gaan er op een terras zitten. En dat, dat brengt leven in de brouwerij. En dat moeten we terugzien te krijgen. Dat gaat ook wel een beetje terug. En uh, dan is van het grootste belang voor uh, het toerisme en de economie van Zandvoort. Dat is het toerisme. Dat... Uh, dat er, er verblijfsturisme is, dat mensen wonen... of verblijven hier wonen is dan het Duitse woord. Is, is er genoeg ruimte? Of zou je liefst nog meer uh, accommodaties hebben in antwoord? Nou, als je praat over nieuwe accommodatie... dan moet dat een investering zijn... Bijvoorbeeld mijn uh, oude idee van de watertoren. Zoutwater erin, nieuwe toren neerzetten. En serviceappartementen er rondom. Er is een ontwikkeling naar vraag senioren met een verzorgde omgeving. Het liefst een knop uh, en uh, een doorverbinding met het hotel dat ernaast zit. Ja. Daar zit ik toevallig naast. Dat moet dan ook nieuwbouw worden. En uh, uh, dat trekt zijn eigen publiek. Dat, hmm. dat, maar dat zijn grote investeringen. En uh, niemand gaat nu investeren. Nog niet. Nou, uh, uh, raak je binnen een punt aan, want uh, de watertoren en het hele gebied wat er omheen zit, uh, dat zou al, uh, al jaren uh, op de schop gaan, vernieuwd worden en, enzovoort enzovoort. Verliezen wij daar toeristen aan, dat wij achterblijven met, uh, met vernieuwingen en innovaties? Nou, iedere achterstand leidt als er wat gebeurt meteen tot een voorsprong, dus laat maar even. Ja? Maar die watertoren, dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar dat is dan een politiek verhaal en daar zou het niet over hebben. Dat zit in de wachtkamer. Nee, dat klopt. En daar en moet de politiek een beslissing over nemen. We weten allemaal wat er speelt. Het is een half monument. Ze mogen er niks aan veranderen, maar je kunt er ook niks Maar het gaat, het gaat maar er even om uh, hoe je dat merkt als hotelier. Dat uh, er in Zandvoort eigenlijk niet meer geïnvesteerd wordt. Dat is niet waar. Uh, uh, uh, er is een geweldige ontwikkeling de laatste jaren met de permanente paviljoens op het strand en de seizoenpaviljoens, die allemaal mooier en groter zijn geworden. Het strand heeft stappen vooruit gedaan. Uh, daarvan roep ik ook, dat is in ons alle belang. Want daar zijn feesten en partijen, trouwerijen heel veel. Ja. Waarbij Ik had op ja. een gegeven moment drie bruidsparen in huis. Ja. Ik heb een paar groep ja, <laughs> en Dat zijn natuurlijk de, de ja. leuke bruidsuites. <laughs> <laughs> en uh, alle familie die moet logeren. Ja, ja, die komen allemaal mee. Dus ja, ja, dat je dat je is dus een vooruitgang die door ondernemers gedaan wordt. Maar wat mij even nu om gaat is het dorp. Nou ja, daar geldt natuurlijk, ook al eerder gezegd geroepen en geschreven en gedaan. Um, uh, ondernemend besturen. Dat wil zeggen, uh, dan moet met name de gemeenteraad moet uitdagen. Dan moeten ze dingen willen doen. Hmm. Um, een, wat dan gebeurt, is het uh, zandsculptuurverhaal. Dat is een verrijking voor het dorp. Ja. En hier en daar de pogingen om uh, uh, wat troep te camoufleren... en om het mooier te maken. En het dorp is hartstikke gezellig. Maar dat is nou ook precies het onderscheidend ja. aanbod van de badplaats... Ja het dorp En dan moeten we ook niet vergeten dat het circuit natuurlijk van groot belang is. Dat is ook een investering in de extra geluidsdagen met extra races. De historische Grand Prix. Dat is een topweekend geworden. Ja. En ook hartstikke leuk in het dorp, hè? Ja, ja. want uh, je kon over de hoofden lopen en bijna de auto's niet misschien zo gezellig druk was. Het. Maar het was de hele avond en het hele weekend was gewoon geweldig. Ja, ja. en de hotel is ook vol, hè? Ja, ja. Nou, dat brengt toch heel wat. Ja. Uh, normaal is het seizoen afgesloten, eigenlijk... Uh, is, is er in de winter wat te beleven voor jouw gasten? Ja, ik denk het wel. Uh, uh, kijk maar wat de VVV nu weer net heeft uh, op de site heeft gezet. Een novemberprogramma. VVV doet het natuurlijk hartstikke goed. Mm -hmm. En uh, uh, dan is, er zit er een voorprogramma in november met een nadruk op de natuur. Ja. Dat hebben we jaar geleden voor onachtzaam, onachtzaam, Maar de duinen rondom is natuurlijk prachtig. En dat wordt nu ook gebruikt. Ja. En eh. Uh, ja, bezoekers hoor ik net. Dus Ja, ja is al, uh, dat is fantastisch. Heel uh, goed. Uh, goed. Ja. Ja, ja, fantastisch. En uh, uh, dat is voor, de, voor het imago van, van Zandvoort ook belangrijk. Mm -hmm. Dat is groen hè? en dat, is dus, dat, dat trekt ook bepaalde groepen aan. En met name dan weer in dit seizoen de senioren, die hebben allemaal tijd, die hebben ook nog geld. En uh, dan krijgen we zometeen natuurlijk uh, de feestmaand, het wintergebeuren, ja. Ja. de, de ijsbaan. ijsbaan komt er ijsbaan, weer. De ja. ijsbaan, ook allemaal weer hoop. En uh, met, uh, dat is geweldig. Ja. En dan ja. is het in het dorp Leuk hè? Ja. Uh, het, het is ook leuk in het dorp. Uh, hoe, hoe zie je uh, de, de volgende seizoenen voor Zandvoort? Ik denk dat we uh, in ontwikkeling zijn. En als we uh, een kwaliteitsverslag van de openbare ruimte kunnen bereiken. En dan roep je dat met name naar uh, gemeenteraad, denk ik. Die moeten dan accorderen en het college komt met voorstellen. De openbare ruimte moet, uh, uh, moet het doen. En dan heb ik het over het dorp. Uh, uh, en dan de doorgangsstation uh, ja. naar de boulevard. Ja. Ja, de, entree nog, de entree van Zandvoort. De entree heet, nu, heet dat tegenwoordig geloof ja. ik. Uh, uh, daar, daar moeten plussen gemaakt kunnen worden. En, uh, de, Zie je dat weet... gebeuren binnen nu een vijf ja, jaar? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. En, uh, uh, uh, als je ziet wat er de laatste jaren is gebeurd. En de mensen komen terug. Hè? Mensen willen terugkomen. En dat komt gewoon door de bijzondere ambiance. En, en alles wat we om ons heen hebben. van denk erom dat uh, wat Amsterdam groeit uit, uh, uit zijn voegen. Daar komt ook behoorlijk publiek weer met al die nieuwe musea. Uh, dat hele drugsverhaal dat gaat daar uh, ook een beetje uit. Het is uit. aan het veranderen. Hè? Uh, ja, ja, absoluut. Is het een soort overloop? Mensen komen ja. in Zandvoort logeren en gaan in Amsterdam naar het museum? Ja. Dat is uh, ook bewust, hè? er is beleid op. En dat is uh, Groot Amsterdam, Metropool Amsterdam. Mm -hmm. Dat wordt geïnitieerd door Amsterdam zelf. Maar er is een goede samenwerking met de VVV hier. En uh, daar zijn arrangementen. Daar wordt informatie uitgewisseld. En je krijgt natuurlijk met die boekingssite. Dat is op een gegeven moment een hotel. Dan boeken ze, tikken ze Hotel Amsterdam. Ja. En dan zien ze daar uh, een Waldorf Astoria. En een Okura. En uh, een, auto en, een en, Hotel Een Hotel uh, Hoogland, sorry. Maar dan gaan ze ben dus. De naam uh, zit erin. Ja, zit erin ja. 10 kilometer <laughs> omgeving. En dan komen ze bij Haarlem. En Haarlem is natuurlijk ook een geweldige stad. Ja. En uh, ook hartstikke leuk om om gasten naartoe te sturen. Ik heb hier plattegrondjes hmm. zelf getekend... van het centrum van Amsterdam en van Haarlem. Ga daar eens kijken. Met de Jopenkerk en, ja. uh, en dan stuur naar de Jopenkerk. Ja, Leuk. En naar mijn uh, cafeetje op de botermarkt... waar ik uh, als ik in Haarlem ben een biertje ga drinken. <laughs> daar komen ze allemaal juichend terug. Ja. En dat is een ja, ja, beleving ja. van Zandvoort. Ja. Ja. Dus het, is het, altijd zo goed. het is grotere Zandvoort alleen. Ja, absoluut. Floris, bedankt voor deze... Uh, uh, ja, uitleg. Okay. ja want oh. we, hebben, we zitten op de tijd want we zitten aan een meneer en die willen we heel graag horen oh, okay. en die gaan we ook eens praten over het toerisme misschien. Ja helemaal goed nou, Bedankt nou, en ja. uh, we praten nog een keer over de politiek. Gaan we volgende aan week. De volgende de keer. <laughs> Dankjewel Ja, we zijn er weer. Uh, we hebben even zitten babbelen met uh, iemand die uh, deze week of vorige week Nederlander geworden is. Uh, welkom. Ja. Uh, ik moet het toch voorlezen hoor. Ja. Romeo was het, hè? Ja. Romeo, Romi. Espino, uh, Espino. Maar Espino, ja. u vertelde net dat het eigenlijk een dubbele achternaam is. Ja, Estrada Espino. Estrada Espino. Estrada is straat, volgens mij hè, in het Spaans. Estrada. Estrada, ja. Estrada, ja. Pino. Um, ja. Het was deze week of vorige week? Vorige week. Vorige week. Was... Uh, hoe hoe is dat? <laughs> hoe in genaturaliseerd? <laughs> nou, ik hou het op, u ja. bent Hollander geworden. Ja, uh, dat is een moeilijk woord. Dat is uh, ja. makkelijker. Ja. Hoe is dat om Nederlander te worden? Ja, het voelt wel uh, prettiger om Nederland, uh, Nederlander te worden. Want uh, het is voor uh, mij uh, uh, een, een heel lang proces al uh, ja? gedaan. Uh, en uh, een burgeringscursus uh, moeten ook gebeuren. En uh, een burgeringsexamen. Uh, of een staatsexamen. Zijn de en wat prinsessen. houdt dat in dan, zo'n examen? Uh, uh, ja, uh, dat... Dat, is, dat hoort bij als ze dan een, een, een paspoort moeten vragen of uh, uh, vergunning moeten aanvragen, uh, verlengen. Ja. Want uh, standaard geven ze dan alleen maar uh, uh, vijf jaar uh, verblijfsvergunning. Okay. En daar uh, binnen de, de tijd moeten ze dan gebruiken voor, uh, voor om uh, een taal te gaan leren okay. en uh, ja. studeren ja. Ja. Ja. en integreren natuurlijk. Ja, ja, ja. U uh... Je bent voor het eerst in 2004 in Nederland gekomen. Ja. Om, om, uh, gewoon op bezoek. Gewoon op bezoek? <laughs> ja, gewoon op bezoek. En hoe, hoe besluit je dan dat je dan langer wil blijven? Uh, U komt van de Filipijnen. Ja, ja, het is ter, een totaal andere no? cultuur en een ah, totaal wij... andere ja. omgeving. En uh, uh, uh, nooit verwacht dat ik hier in, in Europa zou willen gaan. Uh, want ik heb daar een andere land nagedacht. Maar dan, dan kom je in Nederland. En, en, en... Ja, ik kom in Nederland en ik zeg, ja, het was hartstikke leuk. En de eerste dag was het, uh, ik, uh, dat was toen uh, sneeuw. Ik zeg, oh, oh dat is mijn ja. eerste dat is ook helemaal nieuw. keer dat sneeuw zag. <laughs> en uh, mijn vriend zegt, nou moet je op de raam kijken, want uh, in, opeens dat gaat uh, weg. En die blijft de hele, twee weken lang. het <laughs> ging niet weg. Dat uh, uh, weer. Uh, ja, extreem, extreem, weer extreem ja. Ik vond het hartstikke leuk. Maar ja, je bent, drie maanden, je bent die drie maanden gebleven. Ja, drie maanden. Uh, daar ontstaat het gevoel dat je, uh, dat je weer terug wil komen. Ja. Uh, uh, hoe is dat verder gegaan na die drie maanden? U gaat terug naar de Filipijnen. Het was moeilijk. Vooral uh, omdat ik uh, meteen een klik gaat met zijn moeder. Hmm. En uh, het was voor mij altijd een houden. Uh, dat ik weg moest. Ja. Dus ik... Ik kom ik, ik, ik, ik me gewoon door... thuis. Ik ben hartelijk opgevangen door familie. Okay. Dus dat, dat voelt uh, wel een, een ja. prettig ja. gevoel. Ja. Ja. Ja. Maar dat is hier. Ja. Uh, um, ja. Ik neem aan dat als je uh, teruggaat naar de ja. Filipijnen dat je daar ook familie hebt en vrienden ja. oh. en kennissen. En... En uh, ik mis nog steeds. Uh, ik mis. Het voelt maar ja, gewoon tof, raar. Ja. Toch is de aantrekkingskracht naar Nederland dan groter? Ja. Dus voor mij is het om, om, om snel weer te gaan rekenen voor een papieren om hier terug te gaan. Ja. Tot, het, uh, tot ik hier zes uh, keer heb uh, had gekomen. Was, ja. Zes keer heen en weer geweest. Ja. ja. Zes keer drie maanden. Ja. Dat is een al lange Zo. periode. <laughs> ja. En daardoor had ik ook al basis uh, taal ja. geleerd ja. en dat soort dingen. En toen had ik besloten, ja ik zou wel willen blijven. Oké. Okay. Okay. En toen had ik, uh, ja dat, uh, dat uh, pa, pa, papieren, toen had ik die papieren gingen meteen regelen. Dat ja. ik hier zou langer kunnen blijven. Ja. En uh, dat was ook gelukt. Wat, wat, wat moet je uh, hebben of wat moet je doen om, uh, om Nederlander te, te worden? Uh, eerst moet moeten uh, de inburgeringscursus moeten doen. Om, om de taal helemaal te beheersen. Nee, niet, niet helemaal. Maar om gewoon. Met de taal gewoon mee bezig. En ook uh, papieren, voor, uh, uh, de, de papieren voor. persoonlijke papieren. Geboorte. En vanuit mijn geboorteland uh, moeten geregeld worden. En ook uh, alle. Uh, de examens voor de taal dat je bewijzen dat je een, een taal dat je, dat je een redelijk verstaanbaar, ja, ja oké, okay. ja, onbekrijpelijk bent. Ja. En uh, ja, dat was. Uh, wat, leer, wat leer je nog meer op die cursus als, als alleen taal? Want ik kan me voorstellen. Nee, dat, uh, dat, uh, is alleen maar taal. Alleen maar taal. Cultuur. Gewoon gaat over zo, Nederland. Uh, ja, ja. ja. Uh, Heb je daar uh, in die cursus? Iets, iets uh, op je bordje gekregen van... van uh, wat moet ik hiermee? Uh... In, in de cultuur van Nederland bijvoorbeeld. Ja, soms wel. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, oudscheldwoorden. Wat doe ik daarmee? Ik ga dan niet altijd met praten. Nee, nee. nee. Maar die, krijg je wel, die, die, die moet je ook leren? Ja, die moet je ook leren. Ja. En dan krijg je een um, rare uh, scheldwoorden. Uh, wat, wat, wat moet ik daar nou mee? Ja, nee, ja, ja. en ook uh, soms uh, ja, het, al, het algemene tal. Dat moet gewoon geleerd. Mm -hmm. Maar uh, soms komen een uh, uh, Zo'n opmerkingen en uh, het is gewoon, ik zeg, wat betekent dat? Het is, het is gewoon niet te vertalen. En ze zegt nee. wat, wat moet ik daarmee? Ja, ja. Maar uh, nou, uh, Tegenwoordig, je oh ja, het is wel gebruikelijk. <laughs> <laughs> maar je leert veel als je hier woont toch ook wel met ja ook als we dan ook uh, betrogen geweest met het publiek ja. en ook ja. Uh, ja. gewoon uh, een sociale leven ja. maar ze dan gewoon buitengesloten? gesloten en, nou, dat, dat, dat, dat leert er niks nee. uh, je haalt het uh, sociale leven aan ja. uh, doe je wat in zandwoord in het sociale leven laat ja. je, je zien dat er uh, Vermeng je onder uh, het publiek, om het zo maar te zeggen? Ja, uh, ik, wa, ik ben betrogen geweest door een collega om naar uh, uh, een kerk te zingen Aha. voor het koor. Oh, dus ik leuk. zing in het koor uh, bij Agatha Kerk. Aha. En ik werk al uh, sinds uh, toen ik twee jaar uh, in Nederland Wat doe je voor, voor werk? Uh, ik werk bij BP's aan voor. Uh, uh, yeah, ja. Thank you, John. <laughs> ja. Ja. Ja. Leuk. En dan komen een heleboel hele ja, mensen komen. Er komen ja, ja, en dan komen een ja. heleboel mensen en uh, maak je een uh, praatje. Ja. Uh, daardoor uh, had ik die ja. snel geleerd. Ja. Ja. Dus binnen drie jaar tijd had ik redelijk uh, taalbeheerst. Ja. Het ja, is ja, nog steeds niet helemaal perfect. Nee, maar, maar dat, uh, dat, dat, komt, vanzelf ja, dat van ja, komt vanzelf. Ja, dat komt vanzelf. ik kan al heel goed. Dat je, geloof je ik Verstaanbaar. Ja, uh, dank u wel. <laughs> <laughs> Wat een compliment. <laughs> ja, toch? Ja. Als je dan uh, uh, een Nederlander wordt, krijg je een diploma. Word je ontvangen door uh, de burgemeester. Hoe is dat? Ja, uh, u krijgt een naturalisatieceremonie. Maar uh, voor, voor de tijd uh, moeten natuurlijk alle papieren geregeld. Uh, zoals die uh, diploma van, uh, van, de, de van de inburgeringsexamens en uh, ook die, uh, de papieren van uh, vorige verblijven. Dat, moet je Dat wordt allemaal nog een keer ja, uh, uh, doorgesproken. En, ja, dan, uh... en dan moet het alles gekeurd ja, ja. bij de IND, internationale okay, ja, ja. dienst. Ja. En ook uh, naar uh, koninklijkshuis, ze moeten daar natuurlijk uh, tekenen. Mm -hmm. Voordat je ineens Nederlander... was. Heel wat hè? Woorde. Ja. En dan uh, uh, bij die ceremonie. Uh, krijg je ook het paspoort? Of moet je dat dan nog. Uh... Uh, daarna komt er dan uh, paspoort uh, meteen dan mag, aanvragen. Dan mag je naar beneden en dan kan je een paspoort <laughs> aanvragen. Ja, en ik heb al. al ben, uh, ook sinds uh, dinsdag had ik mijn, mijn paspoort al okay. binnen. oké, okay, leuk. Je dus, uh, zegt, ik heb nou. al bewijs. Ik ben al ik ben Nederlander. Een Nederlander ja. <laughs> dus niemand, yes. niemand houdt je meer tegen. Ja, <laughs> leuk. Ja, leuk. Zorgen ze voor huisvesting? Hè? Zorgen, zorgen ze daar dan ook voor de gemeente? Of had je al huisvesting? Of moet je huisvesting hebben? Uh, ja, we moeten er natuurlijk bevestigen dat je uh, nergens naartoe ging en uh, dat soort dingen. Dat je gewoon in Zandvoort gebleven okay, hebt ja, en, uh, ja, ja. Ja, ja. Dus je moest een vaste woning hebben? Ja, een vaste woning. Ja, ja. Natuurlijk, ja. Ja. Ja. Voordat je, Logisch, ook wel. Ja, ik neem aan dat je uh, nu in Nederland nog heel lang hier blijft, en maar um, uh, ga je nog wel terug naar de Filipijnen om, om, om uh, familie en vrienden uh, te zien? Of? Ja, ik mis wel familie en vrienden, maar uh, soms uh, gaat het over financiën natuurlijk, dat je niet meteen, uh, meteen naartoe gaat. En, uh, nee. Ja, we moeten het, het is sparen. Het kost boeren Ja, het kost een hoop ja, geld. Ja, ja. geld ja. Ja. Ah, leuk. Leuk, een nieuwe Nederlander erbij ja, te hebben. hebben. Ja. Uh, ja. Ik wens ja. je heel veel plezier in, in Zandvoort. En inderdaad, meng je onder de Zandvoorters. En dan zal je heel gauw ook uh, het gevoel hebben dat je Zandvoort bent. Ja, dank u wel. Oh, oh, ik wil ook ja. namens bedanken voor, voor uh, mevrouw... Uh, Ellie Witteman voor, uh, ja, ik, ik, voor de regeling van de papieren. Want okay. uh, mijn uh, verblijfsvergunning die loopt af vanaf 17 april, okay. uh, uh, november. Maar uh, dat red ik die uh, naturalisatie niet als zij niks uh, speciaals Had gedaan, gedaan je, hebben. Mevrouw ja. nou, Witteman, uh, bedankt. Hartelijk bedankt. Ja. <laughs> U ook bedankt en nog veel plezier in uh, ja. Nederland. Dank Dankjewel. Dankjewel. Ja. Is Hans Houweling. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Uh, Alzheimer Café. En uh, dit is uh, het thema volgende week woensdag. Hoe houd ik het vol? Ja. Het is een thema dus over. Uh, het gaat dus over mantelzorgers die zorgen ja. voor mensen met dementie. Partners, mantelzorgers zeggen we dan wel. Soms, sommige mensen weten het niet eens wat een mantelzorger nee, is. Maar als, nee. je, als je voor iemand zorgt met dementie... Dan ben je een mantelzorger, heet dat dan. Zoals, tenminste, als je niet professioneel bent. En dat zijn vaak natuurlijk de partners of de kinderen. Maar ook wel de buren. Hè. Dus dat, dat kan zomaar gebeuren. Dus en die mantelzorgers en met name de partners... Ja, die, uh, die staan wel voor een taak die, uh, die, die heel erg lang is. Die uh, heel erg lang duurt. Zeggen we eens een dag uh, van 24 uur. Uh, van 36 uur moet ik zeggen, dus hoe lang het duurt, want je bent van s morgens vroeg tot avond laat, uh, ben je bezig met die zorgen. En dat begint natuurlijk heel uh, van, oh, iemand vergeet wel eens wat, tot geleidelijk aan, uh, ja, uh, zo'n proces van dementie wordt natuurlijk steeds zwaarder, dat is steeds erger en dan wordt de zorg ook steeds zwaarder. Denk eens aan de nachten, mensen die uit bed komen, die gaan rommelen, zwerven, zeg ik dan maar even. Dus dat, dat, uh, ja, dat kost heel veel energie voor iemand. Ja, en dan te en en je... meer omdat dan de, de, de, de, de, de Vervolgens is natuurlijk ook dat communicatie dan. Je hebt ook geen gesprek vaak meer met iemand met de MC. Dus het wordt ook zo zwaar dat je. Je hebt ook niet echt meer het contact wat je ooit hebt gehad. Je bent, als, je, als, je, als, je, als het je partner betreft, dan is maar het niet meer. Ja, iemand verandert enorm, ja. ja. ja. ja. ja. Maar, maar, maar kun je als mantelzorger niet uh, uh, de hulp krijgen? Ja, nee, goed. Dat is dus, dat gaan daar gaan we het dus natuurlijk ook, vooral ja. ook wel over hebben. Welke hulp kan krijg je krijgen? Veel mantelzorgers weten dat niet. Nee. Die staan er, hebben echt het gevoel, ik sta er alleen voor. Maar we hebben natuurlijk wel veel uh, mogelijkheden. We hebben nog draagnet, moet ik zeggen. Daar wil ik straks misschien nog even wat over, over zeggen. Het case management. Iedereen. Kijk, het is dat, en dat begint meestal nadat de diagnose gesteld is. Maar er is, gaat natuurlijk een hele periode aan Voor. vooraf. Zo'n beginnende dementie van iemand die iets vergeet. Ja, Het overkomt jou en mij ook uh, ongetwijfeld wel eens. En dan zegt ja. je vrouw misschien, of je man ja. misschien ook van. Uh, nou ja, trek je, trek je schouders even op. Ik. Uh, en dat kan gebeuren, maar ja. dus, op enig moment kom je dan in een fase. Hé, hey, wacht even, dit is wat meer dan alleen maar wat vergeten. Nee, en dan, en dan, uh, dan wil je het misschien ook nog niet weten. Nee. En dan ga je naar de huisarts en die kan het misschien nog wel eens wat bagatelliseren. Ach, mevrouw, het hoort bij de leeftijd of zo. Mm -hmm. Dus voordat die als hij die eenmaal die diagnose gesteld is, dan ben je al een is, end dan end dan end verder. Ja. En dan komt meestal wel, als de diagnose staat, komt meestal ook wel uh, zorg uh, wordt. Kan dan aangeboden worden. Draagnet hebben we dan. Hè. Dat is ja. een belangrijk iets. En we hebben ook een tandem, natuurlijk, tandem is een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Dat, is ook een, uh, dat zijn mensen die niet alleen voor mensen met dementie overigens, maar voor uh, allerlei andere mensen die. Uh, want mantelzorg kan natuurlijk ook zijn. Uh, voor iemand met een broert, of weet ik wat. Of met een handicap of alles. Voor alles, ja, voor alles maar, en daar is dus een Stichting ja. of een organisatie voor tandem. Uh, die, uh, en ik ga ook met iemand zo'n mantelzorg ondersteunen. Daar heb ik dan ook een gesprek mee. Ik heb iemand. Paat woont ze iemand met een man te zorgen. Een dochter van een vrouw uit Zandvoort. En die, vrouw, die dochter woont in Haarlem. Die gaat elke dag op de fietsje in de Zandvoort om de, om de moeder te helpen naast haar werk. Dat doet ze met veel. Nou, ik had haar aan de telefoon. Ik heb een voorgesprek met haar gehad. Dat doet ze met veel. Uh, ja, ach, alsof het allemaal maar zo makkelijk gaat. Nou, mm. Volgens mij gaat het niet zo makkelijk. Maar daar we het dan over hebben. Dan heb ik een ik met iemand vandaag net en iemand van tandem erbij. Hoe, van, hoe kunnen we nou hoe kan, hoe kan die, die hulp nou. Uh, ja, hoe kan je nou iemand zo helpen met, uh, die dat nodig heeft? Ik zou Tandem, of Draagnet, dat is. Uh, nou ja, als iedereen. Tenminste, jij kent het natuurlijk wel, maar een heleboel mensen dan ook weer wellicht weer niet. Ik, het is, draagnet is een organisatie van uh, hulp in. kennen mijn land. Van een organisatie van hulpverleners. Case managers heet dat. van zijn vaak mensen uit de, uit de zorgwereld. verzorgende verpleegkundigen die uh, bij mensen met dementie thuis komen en dan adviseren, steunen tips geven, soms ook helpen bijvoorbeeld als het dus nodig is om een voorziening te treffen uh, die case managers, dat is een hele belangrijke organisatie, daar hebben heel veel mensen ook veel, uh, veel plezier van maar uh, in het hele verandering van het zorgstelsel, wat uh, dus uh, er wat er aankomt. Hè? Dus uh, die verandering van de ABBZ naar de WMO, dat die, die, die, draagnet. Dat zat nu al, al zat al in een onduidelijke financiering. Maar nu helemaal. Nu gaat dat dus uh, veranderen. Ik, in 2015, dat is een soort overloopjaar, overgangsjaar, dan hebben we nog wel draagnet. Dan blijft dat nog wel bestaan, hoewel, wellicht ook in een, de financiering wordt al minder. Maar voor 2016 uh, wordt het heel onduidelijk hoe dat gaat zien. Want we moeten het samenvoegen met, uh, met, uh, met wijkverpleging en uh, nou, dat kan ja. goed gaan, maar dat zal het toch wel. Ja. Dat hele specifieke zorg voor mensen met dementie, daar maak ik me wel zorgen om. hoe, dat, Die, hoe zich yeah. dat gaat ja. ontwikkelen. Ja. Die hele uh, samensmelting en decentralisatie, ja. uh, zoals je netjes zei, die gaat zeker voor, uh, ja. voor de zorg, ja. maar is ook voor de mantelzorg. Ja, ja. Nogal wat impact hebben ja. Ja. Uh, dan wordt het volhouden natuurlijk nog moeilijker. Ja. He, want we worden allemaal geacht dat mensen uh, zo lang mogelijk thuis blijven. Ja. Dat is natuurlijk aan enerzijds ook, ook goed. Ik denk als ik naar mezelf denk, denk ik ook, ja, ik hoef niet snel naar een verpleeghuis he, Blijf liever thuis. Zolang kan. Zolang het kan. het ja. kan. Maar goed, je hebt dus die grens uh, verlegd gaat worden? Ja. Het wordt steeds uh, de indicatie om uh, uiteindelijk dan toch naar een instelling te gaan, wordt steeds, uh, wordt, steeds uh, wordt, wordt denk ik steeds uh, ja, nadrukkelijker of steeds, uh, wordt steeds scherper aangezet. En Er wordt ook veel meer verwacht van uh, zelf, uh, zelf doen en van hoe noemen ze dat ook weer? De onderliggende voorzieningen heet dat geloof ik? ik geloof, ja, ik geloof dat? Onderliggende voorzieningen. Dus er wordt veel meer verwacht ook van de buren, van uh, ja. de vrijwilligerswerk ja. Komt, als je hulp nodig hebt, dan komt er nu iemand van de gemeente een, huistafelgesprek, een, huist, nee, een keukentafelgesprek voeren. Uh, dus ja. hoe, hoe ziet u dat je. eigenlijk? Want ja. uh, als je een heel ver teruggaat in, in, in, uh, in de tijd, dan was het bloednormaal dat iedereen voor elkaar... Uh, Precies. Uh, was vroeger is, En, en ja. nu is dat in de loop der jaren ja. gesleten. Dus ja. Sommige mensen weten niet eens wie, wie ja. hun buurman of vrouw is. Ja. En nu moet ja. dat weer terug. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat is een, grote, dat is een omschakeling. Gro grote omschakeling. Maar je ja, kan niemand ja. verplichten toch om, om het te doen? Of? Nee, maar de dat hele maatschappij is, is, is gegaan naar ik en mijn cried. Ja. En nu moeten we weer terug naar wij. En ja. dat is natuurlijk een hele omwenteling. Ja, ja, ja nee Dat zal, zal zeker zijn. En hoe dat. Uh, nou is dat misschien. Maar ik ben zelf geen zandwoord hoewel ik er vaak kom. Misschien is dat in een dorpsgemeenschap makkelijker, zeg ik dan maar. Maar ik weet, dat weten jullie ongetwijfeld beter hoe dat is. Maar dat je makkelijker naar je buren omkijkt. Nou ja, zo'n hechte gemeenschap zal dat makkelijker zijn wellicht dan in... Uh, dat het in een dorp dan in misschien, een stads... uh, Ja, weet dat weet je niet. Is, is, ja, de helft van ons dorp woont uh, uh, in, in, in Flets. En <laughs> ja, daar is het ook je... wat minder vol. Ja, ja, ja. ja. Ja, nee goed. Dus het zal best een. Uh, ja, ik heb jarenlang. Heb ik voor mijn buurvrouw. Uh, hebben wij voor onze buren gezorgd ja, toen ze oud waren. Maar is, ik, vind ja, dat ook, ik vind dat ook wel van redelijk normaal, vanzelfsprekend. Ja, maar ja. het is maar de vraag. Uh, ja, het is wel ook een beetje van hoe je zelf ook geleefd hebt met je buren. Ja, nou, je dat heb gehad. Dat hè? denk dus ik zo. Uh... Maar, maar dementie is natuurlijk ook eens heel, iets heel. En op... dementie is natuurlijk ook iets heel vreemds. En mensen vinden dat soms ook een beetje. Als je er geen verstand van vindt, vind je het ja. ook raar en ja. eng. Dus het is ook belangrijk dat mensen ook duidelijk maken. Wat, en daarom is het ook belangrijk om te weten wat dat nou is. Hè? Ja. Dementie, wat ja. is dat nou eigenlijk? Waarom doen mensen he? nou ja. zo? Ja, ja. zeg maar. Als iemand zes iets vraagt, dan zeg je van. zeg uh, Houd op, uh, heb ik al. Maar dat uh, moet je dan wel weten, dat iemand dat doet. En hoe ga je er nou mee om? Dus het is naar de, de serie uh, ja. Alzheimer Café's. Ja. Want uh, ja. uh, er, er zijn <laughs> natuurlijk een oude een aantal, aantal geweest. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, komen er ook mensen die zeggen van nou uh, meneer, uh, kunt u mij nou eens uitleggen wat het is? Ja. ja, nou ja, dat is wel grappig. We, hebben, uh, bij dit, we zetten elk jaar een nieuw programma op. Hè. We, zijn ook nu, uh, we hebben nu een programma voor een half jaar opgezet en we zijn nu bezig. Ben, net afgelopen week hebben we weer het programma voor de komende half, voor de eerste half van 2015 uh, vastgelegd. En we vragen ook vaak aan mensen wat wil u horen. Je merkt altijd op een café over welk onderwerp het ook gaat. Dat in de vragen, want we hebben dan na de pauze een soort... Uh, nou, dan, dan gaan we met de zaal vragen over het onderwerp. Maar er zitten altijd de mensen vrij die toch weer een vraag hebben van... Wat is dat nou precies? Of wil je nog eens uitleggen wat dementie is? Dan zou je denken, dat hebben we toch wel hebben we al een keer gedaan. Maar dat maakt niet uit. We doen het graag weer. Dus je ziet vaak dat het weer dan... Uh, dus, dat wij weer met onderwerpen aan moeten gaan. Wat is nou dementie? Wat, wat voor vormen van dementie? heb je Wat betekent het nou om dementie te maar, hebben? En, dat is toch eigenlijk wat u dan ook wil? Dat ja, mensen natuurlijk. Er, er, er meer ja, begrip ja, ja, voor ja, hebben. Ja, en ja. ook gewoon weten waar ja. ze over praten. Ja, we zijn heel erg bezig met een uh, tenminste activiteit om ja. te komen tot een zogenaamde dementievriendelijke gemeente. Nou, wat we <laughs> daar dan onder moeten verstaan, dat ja, zien we nog. Misschien maken ze er ook eens een bord van dementievriendelijk. Nou, ja, goed. Ja, ja. Ja. Um, is dit de laatste of komt er nog een? Nee, nee, dus niet van, van dit. Nee, nee, we hebben, er, we hebben per maand. We hebben in uh, de december. komt er weer een de volgende bladzijde Oh, dus de, de serie nog, is nog niet de, afgelopen? in nee, nee, januari nee. staat ah, nog ah, okay. Nee, Wacht even, in december staan nog, uh, Demons, hebben we een, uh, hebben we een, uh, een film. Ja, tenminste, een film, een, een documentaire die, die we gaan bespreken van over dementie. En in januari. Uh, dan gaan we zeggen. wat betekent. De, dan hebben we het onderwerp. wat betekent dementie voor een relatie. En dan gaan we met ja. iemand praten. wat doet het nou met je relatie? Nou, en dan voor, voor februari. Hebben we het, voor het komend jaar hebben we het programma nu ook klaar. maar dat uh, heb ik nu even niet heb in mijn hoofd. Heb je het idee dat er veel mensen. met dementie in Zandvoort zijn? Nou, je wel. Heb je daar ja. een indruk van? Ja, daar heb ik wel een indruk van. Omdat ja. we. dat moeten er toch. een wel een paar honderd zijn als ja. ik zie naar de caseload van de, ja. dus we hebben een aantal case managers die vanuit dragen, ja. dus ja, die, die zich specifiek ja. richten op Zandvoort nou dan zijn er toch wel een uh, dan hebben we toch wel een uh, een, een, een, een, een dikke een dikke honderd tot maar 200 mensen met dementie af, uh, die thuis wonen voor de duidelijkheid hè want ja, ja, we hebben de, natuurlijk ook nog mensen die in de branding ja, en in bij huis in de ja, duinen zitten ja, maar ja, ik heb ja, dan ja, het ja, dan echt over thuiswonende mensen met dementie er zijn er toch moeten er toch wel een paar honderd zijn ja maar wij steken niet af landelijk Nee, we steken niet af landelijk, maar wel we zijn zand voor dus van ietsje grijzere gemeente dan uh, dus een beetje grijze ja. gemeente. Ja. Dus in die zin, en omdat de demensie natuurlijk ook wel samenhangt met met, met leeftijd gerelateerd is, ja. dus, ja. dan is het natuurlijk ook wel ietsje meer dan dan landelijk, maar niet niet niet, niet uitzonderlijk veel. Nee. Nee. En, en Hans, de, de bezoeken van het Café, ja. hoe, hoe gaat het daarmee? Ja, nee, heel wisselend. Dus uh, dat, is, dat is wel een zorgpunt, vind ik. Dus we natuurlijk altijd, het is wel belangrijk dat je natuurlijk bekend maakt. Dat we proberen we ook altijd te doen. Hè. We hebben affiches bij de huisarts hangen, affiches. We, we hebben een brochure die we rondsturen. Het staat op de kabelkrant bij uh, Pluspunt. We proberen ook altijd in de tijd. Men heet het in die Heemstead. En de Zandvoortse courant. Heet dat gelukkig? Zandvoortse, Zandvoortse courant. de Zandvoortse courant met de C het ja, Heemstijdse heemstijds Weekblad ja. te komen. Nou, dat ze, ja, dat, hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk een, een vrijwilligersorganisatie, dus we, we ja. hebben niet veel geld. We hebben wel wat geld, maar niet veel geld. Dus we kunnen geen advertenties betalen. Maar, dus we bieden wel altijd de informatie aan, aan de blaadjes. Ja, dan zijn we een beetje afhankelijk van de, van de goeds. Opzien, ja, van ja. Hun, ja. ja, van hun. Wil ik zeggen, maar dat is niet, niet leuk, geloof ik. Maar toch een beetje afhankelijk ja, ja, van of ze het ja, wel of niet moet, plaatsen. En dat, uh, hebben om te plaatsen ja. Ja, en dat is gebeurd. Dat is helaas niet ja. altijd. Het is dan fijn dan als het wel komt, want, willen, want je merkt maar. wel dat als het in de krant staat, dan heeft het wel effect. Er komen meer mensen. Komen voor, meer mensen. Ja, Top, ja. De eerste ja. keer had ik een avond met uh, huisarts, hoe heet ze, uh, uh, adres, Kipio ja. en uh, ja, dat had ik geloof ik een man of dertig uh, en dan, ja, dan ben dus ik blij als dus ik het dertig heb ja. en dan, ja. dan werkt het wel. Nou ja, ja. Het is zeker uh, voor wat u wil uh, is, is de informatie verstrekken die, uh, die brood nodig is om het zo maar te zeggen. Ja. Um, 5 november. 5 november. Precies, aanstaande woensdag. Hoe laat? In pluspunt. Uh, inloop is vanaf een uur of zeven. We beginnen half acht met uh, de inleiding. Dan heb ik dus die mevrouw die ik ja. net noemde. Uh, en wat mensen vandaag hebben. Dan is er een pauzetje. En daarna gaan we met de zaal. Kunnen, heeft de zaal de gelegenheid om vragen te stellen? En er is ook nog wat informatie. We hebben een informatiebalie waar uh, mensen informatie kunnen krijgen. We zijn ook ja. altijd professionals aanwezig waar je in wat informeel even een gesprekje mee kan hebben. Met wat specifieke vragen. En we proberen ook weer wat uh, informatie te verzamelen voor de komende keer. Uh, het thema is uh, hoe hou ik het vol. En dat het is vol? dus eigenlijk voor iedereen die er iets mee te maken heeft. Ook al denk ook je, dat je, je, ben, ook ook al denk je dat je geen mantelzorger bent. Ook denk je dat je geen mantelzorger bent. En ook al vind je het inter nou, sowieso interessant ja. om over te, te luisteren. Iedereen is van harte welkom. Goed. Koffie staat klaar. Koffie staat klaar. Hartelijk dank voor uw graag uh, graag. Uh, uh, vertelling. En wij zien u inderdaad weer terug, want uw schema is nog niet uit. Het is nog je niet klaar. klaar <laughs> Oké, okay, dankjewel. Uh, wij dank lopen je gelijk ja. door, want uh, uh, ik zie mijn klokje doorlopen. Hebben we nog tijd? En ik had nog beloofd uh, <laughs> van de dochter van Houwelingen om even wat te vertellen oh. over de, over de oh, tas. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh ja, natuurlijk. Want het is vandaag nu uh, want, 50 plus. Ja. Weekend. Weekend, 1 en 2. Uh, november. je ziet, ik heb hier weer van alles liggen. Uh, we rennen er doorheen, want je wil natuurlijk ook een stukje van, uh, ja, van de agenda staat, doen. Ja. Um, we, ja, we ja, ik heb een hier een, een de marker de van het bedrijf. Uh, we hebben hier uh, snoepjes van Eat Natural. Het uh, Zin in Zandvoort boekje met een, een mooie Malboro erop. Uh, je mag uh, naar Sunny Beach, kan je in de zon gaan leren. Lunchbreak, Daar kan je leuk, uh, uh, ja. koffie krijgen. Ja, ja. Eigenlijk zitten er een heleboel Zandvoortse bedrijven ja, in die meedoen. Dus, Als je ook, nu op het Kerkplein leuk. gaat ja. kijken. Ja, ja, dan, leuk, ja. uh, dan wordt er aardappelen geschild ja. voor het plein. Daar kan je ook naartoe. Uh, je mag het casino in. Aha. En dan heb ik hier iets wat ik heel erg leuk vind. Een kortingskaart ah. van een heleboel bedrijven uit Zandvoort. En dan gaat het ook weer een patatje eten, uh, kaas met korting. Kijk eens een broodje de broodjes, schoolverlijn. Altijd hartstikke druk bij de c uh, Club Nautique staat erop, Emotions ja. BV, uh, Vinilux Manicure staat erbij. Kortom, uh, een heleboel bedrijven uit Zandvoort doen daaraan mee. Uh, natuurlijk word je na al die patatjes en uh, vis nee. weer door Adel gewezen op, uh, op je gewicht. <laughs> daar kan je ook langs. Uh, Slender U. Ja, ook altijd. Niet zelf doen, maar nee, laten bewegen. Ook altijd heel erg goed. En daar is een, een schoonheidsbehandeling. Uh, kortom, je kan heel Zandvoort doen. Centerparks biedt aan dat je voor 50% mag komen eten en drinken. Oh, okay. Wat een hoop Het is wat een hoop ding. Uh, ja, we zijn alweer voor volgend jaar bezig. De 30 van Zandvoort staat oh, ja, ook alweer ja, op de kalender. Ja, klopt, ja. 28 maart. En dan gaan we weer wandelen. Ja. Uh, ook nog een boekje bij van de zandsculpturen. Waar je nog steeds langs kan lopen. Ja. En uh, de mooie route. vergeet vooral de binnen dingen niet. Uh, half november als ik het okay. goed heb. Een kortingskaart uh, bij Flux uh, Fashion. Paar en een gratis paar sokken als je wat besteedt. Vision uh, Pros. Dat is een, een, uh, ja, een contactlens of zonnebril. Corrigerend bij de HEMA. Mag je uh, 2,50. De slagroom ontvangt u er gratis bij. Bij een stuk taart. Zin. Is een magazine ja. voor 50 ja. plussers. Zin in Zandvoort, zin in lezen. En natuurlijk, pluspunt. Uh, pluspunt. Ja. Hart van Zandvoort staat hierbij. Allerlei activiteiten die daar te doen zijn. En uh, uh, waar je aan mee kan doen. Wat Bijzonder. hebben er op die agenda staan? Want de tijd loopt maar door. Uh, even kijken, even kijken. Er is, uh... Weet ja. We laten hem. Laat het maar. We gaan gewoon uh, weer uh, naar het einde. Volgende van het week weer. En volgende week doen we weer een heel programma. Uh, Sander, ontzettend bedankt voor de techniek. Uh, Gerry, bedankt voor de uh, redactie. En Gert van Kuik, bedankt voor de koffie en de redactie. En Yvonne Roosdal, ook bedankt voor de redactie. Uh, Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor de koffie, het water en het gesprek waar uh, Floris nog even bij was. Ja, dat was leuk. En uh, wij wensen jullie een prettig 50-plus weekend. Geniet ervan, het is mooi weer. En maak een rondje. Oh, je mag ook met het treintje? Ja, gratis trein. Dankjewel. Prettig weekend.